Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors Europa is nog lang niet klaar met deze plaat. Stromae, alors, dans. Acht weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. En nog steeds staan ze bovenaan. Bob, ze klaar en we komen wel in de buurt. Awana gaat naar de tweede plek en Shakira met Waka Waka naar die derde positie toe. Kina in Stafford Minute en Christina Gleera maken de top 5 helemaal compleet dit weekend de masters op het circuitpark van Zandvoort. Daarin natuurlijk ook de Red Bull Car Fight. En wil ik toch heel even Justin van Denzen nog even heel veel succes wensen. De Zandvoerter, hij doet mee eraan. Zondag ben ik er weer. Ja, yes, het over. Hoe you het? Ik weet het niet. Ik slept het hele ding Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.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 Met zijn partij Republiek Solidaire wil de Filipijn een alternatief bieden aan de rechtse kiezer. Hij werpt zichzelf op als verdediger van het algemeen belang tegenover Nicolas Sarkozy... die volgens de Filipijn verdeling zaait onder de Fransen. De Filipijn en Sarkozy zijn al lange rivalen. Tussen 2004 en 2006 treden ze om de opvolging van Jacques Chirac als leider van de rechtse UMP. En dit jaar werd de Filipijn vrijgesproken in de zaak Clearstream... waarin hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij een lastercampagne tegen Sarkozy... In Groningen hebben bewoners van een aantal buitenwijken bij de gemeente gevraagd om een studentenstop in hun buurt. De bewoners vinden dat er genoeg studenten in hun straat wonen. Ze vinden dat de studenten voor overlast zorgen. In de wijken buiten het centrum staan veel ruitjeshuizen van onder de twee ton. En die worden vaak door ouders of huisbazen opgekocht om er studentenhuizen van te maken. In het najaar praat de Groningse gemeenteraad over de huisvestingsproblemen van studenten en de druk op de woonwijken buiten het centrum.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 laboratoriumonderzoek moet over een paar dagen uitstuitsel geven. Tot nu toe zijn er geen meldingen dat er mensen van de blauwverkleurende mozzarella ziek zijn geworden. Het weer wisselend bewolkt en plaatselijk nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen overdag wisselend bewolkt kans op een bui, maar ook af en toe zon en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomer. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met, met nu The Grill Vampire.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 Right, uh -huh. to be.